Ja, is het is makkelijk. niet niks, hè, zo'n ding. Nee, dat is nee. ongelooflijk. Maar de, de opstelling van, van dit concert is dus weer in ja. het midden van de zaal. In de zaal. He, dus daaromheen worden de voor stoelen de spiegelwand. Voor de spiegelwand worden ja. de stoelen ja. neergezet. Ja, 120 uh, reserveringen. Dus ja. daar kunnen er nog een uh, stuk of tien erbij. Dus ja, als niet zo heel veel meer. Ik wil he? nog komen, dan, uh, dan, ja, dan moet je al zijn. Dan ja. moet je even bellen. Of ja, even de, gok, de gok om uh, aan de zaal uh, te komen en dan weggestuurd te worden, omdat er geen plek meer is.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 En vorige maand waren dat er uh, dik vijftig. Ja. Uh, dus dat dat nu wat minder is, ja, dat, uh, in de rente moederdag. Ja. En, en dat is zo. Maar wanneer ja. iemand zegt, ik wil nog blijven eten. Ja, prima, laat ja. het eten. Maar even Theo bellen, hij heeft nog wel wat in voorraad. Oké, okay. ja? en, en wat, uh, wat is de keuze om te eten? Want zalm, het... zalm of biefstuk. Ja. Ja. En, en wat de kost zalm dat? Is, de zalm is 17,5 en de biefstuk is uh, 16. Nou, te nou, geef. Ik, nee, dat is tegenwoordig niet meer zo'n hele rare prijs. Nee, daar hoef je niet voor een loetje. Nee.